Het weer vanuit het zuidwesten bewolking, gevolgd door regen... die over het hele land trekt. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker. Goedenacht dames en heren, of goedemorgen. Vijf uur is het geweest en uh, wij komen in om het laatste uur van de nacht op één. En wij draaien het komende half uur nog even wat heerlijke muziek. Daar gaan wij eens even goed van genieten. En uh, dan om half zes gaan wij bellen uh, met mensen in verre landen. In de rubriek Focus op de Wereld, we te kijken hoe de vlag daarbij hangt. Maar het komende half uur is dus nog wat mooie muziek. En uh, de eerste is Al Stewart met Year of the Cat.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 Faded in the memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was? All the lights will draw you in, and the dark will bring you down, and the night will break your heart. Only if you're lucky. Getting outside while you find your keys Like bags of trash in the blackening snow City neon and toes the freeze We got nothing and nowhere to go We got nothing and nowhere And the lights will draw you in And the dark will take you down And the night will break your heart now and if the lights draw you in and the dark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 En mijn kennings waren dat met um, Over My Shoulder. En daarvoor draaiden wij Ryan Adams met Lucky Now. En daarvoor A Year of the Cat van El Stewart. We gaan verder met um, China, sorry, China Crisis Wishful Thinking uit 1984. I'm Trent Darby met Sign Your Name. vaste waarde lijkt het wel af en toe in de nacht. Wat een mooie plaat weer. En um, wij gaan zo uh, verder nog luisteren met muziek. Alvorens wij, um, uh, en daarna gaan wij bellen met de mensen in uh, verre streken. Wij komen dan in Nepal en wij komen in Indonesië terecht. Maar wij gaan nu nog eerst luisteren naar Walking in Memphis van Mark Cohn. Memphis But do I really feel The way I feel Saw the Ghost of Elvis On Union Never knew Followed him up to the gates Of Graceland And I watched him walk right through Now security They did not see him They just hover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 That's it.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 Another day was dat uh, van uh, Jamie Lydell. En daarvoor dus Walking in Memphis van Marco. En wij gaan, uh, wij gaan praten met mensen in verre landen. Focus op de wereld: gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Wij gaan in de rubriek Focus op de Wereld spreken met mensen in Indonesië. Daar zit Gert de Goeien. Goeiedag, Gert. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En uh, met Nico Smit in, uh, in Nepal. Ja, ja, goedemorgen. En ik hoor een kleine galm op de lijn. Um, maar dat, is, dat zit het maar even een beetje in de verbinding. En ik begreep dat in Indonesië daar de telefoons ook wat plat liggen de laatste tijd. Klopt dat, Gert? Ehm. Uh... Nou, de, de, de telefoonlijnen soms wel. We hebben toch wel regelmatig last van uh, stroomuitval. Dus dat betekent dat ook het, uh, het netwerk eruit ligt. Maar met een mobiel, uh, de meeste mensen hebben toch ook... We hebben ook een mobiel, maar ook een uh, lijnverbinding. Ja. Waarmee je ons nu belt. Nou, als er dan stroomuitval is, dan kun je ons niet via de, de, de, de telecom de lijnverbinding bellen... maar wel uh, in de regel via een uh, mobielnummer. Uh, ja. uh, maar dat klopt, we hebben toch... Uh, ja, Het wisselt een beetje... Uh, Oh. Uh, ja, toch eigenlijk elke dag wel last van wat stroomuitval. Soms heel kort, maar soms ook wel een paar uur. Uh. En, uh, maar uh, daar, daar ben je ook mee leven, hoor. <laughs> Ik bedoel, er ja. zijn wel weer ergere dingen, om het maar nou zo te zeggen. Ja, maar, maar hoe komt dat? Is dat gewoon de, de, de, de apparatuur is beroerd? Of is het het weer? Of waar zit het hem in? Ik denk uh, soms ook het weer. Het gebeurt ook heel vaak als ik uh, Kijk, in ochtend is het hier vaak heel mooi weer. Smiddags begint het vaak te regenen. En dan kan het ook heel hard en heel lang regenen. Nou, dat gebeurt er nog wel eens dat de stroom uitvalt. Maar ik heb ook wel gehoord, er wordt ontzettend veel stroom verbruikt in Indonesië. Ik denk onder andere door de vele AC's, de airco's die er zijn. Ja. Dus de regering moet de beschikbare stroom ook een beetje verdelen over het land. Oh, die Wij zitten in Sulawesi, dus er wordt ook gewoon gezegd... oké, okay, bepaalde delen van de dag krijgt midden-Sulawesi geen stroom... of zuid-Sulawesi geen stroom, of nood-Sulawesi geen stroom... of bepaalde uren op een dag. Want het moet een beetje verdeeld worden. Dus er is meer vraag naar stroom dan het aanbod... Uh, de, uh, er is. Ja, en even. Uh, dus het is ook een beetje beleid van de regering, ja. ja. En, en, en is dan het uh, gebied waar je zit, Sulawesi, is dat dan een wat, wat dinder bevolkt gebied? Uh, zijn er andere regio's waar ze wel meer stroom hebben? Ja, kijk, ik denk als je in het. Uh, wij wonen in het uh, grappig, in het noorden van zuid sulawesi Nou, in het zuiden ja. van zuid sulawesi ligt uh, Makassar, ja. dat is een uh, miljoenenstad... Dus daar wordt denk ik, ja, gewoon is ontzettend veel stroom nodig. En bij ons is het toch wat dun bevolkter, eh, ook wel wat hoger gelegen. Ook wat, wat soms wat, eh, er zijn zelfs gebieden hier waar helemaal geen elektriciteit is. Het eh, is dus ook wat hoger in de bergen. Dus daar, daar zal het ook iets mee te maken hebben. Dat ze zeggen van, nou ja, de, de steden, de belangrijke steden zoals Makassar, die gaan voor. Ja. Boven, boven, boven, boven Toratjaland, het gebied waar wij wonen. Eh. Ja. Maar goed, we hebben hier iedere dag stroom. Dus wat dat betreft, we hebben niks te klagen, maar we hebben wel eh, regelmatig stroomuitval. Eh. Ja. ja. Hey, jij werkt voor, je bent predikant en uh, je werkt als een docent daar aan een theologisch instituut? Ja, in Nederland was ik uh, predikant en ik mag hier uh, zeg maar studenten die predikant willen worden een beetje voorbereiden op het predikantwerk, op begeleiden. Uh, ik ben net even terug van een cursus uh, Waar studenten nu tien weken intern zijn. Uh, cursus krijgen om zich voor te bereiden op hun stage. Mm -hmm. Ze gaan uh, Die cursus eind december. Dan gaan ze begin van januari met een twee jaar durende stage in de gemeente. In Nederland kennen we dat ook uh, begint vicariaat. Hier heet het dan proponent. Uh, nou, deze, deze tien weken worden daarop voorbereid. We bespreken allerlei uh, thema's rond het predikantswerk. Uh, dan gaan ze uh, ja januari gaan ze een jaar op stage. Komen ze volgend jaar december... of uh, januari weer terug voor een drieweekse tussenevaluatie. Dan gaan ze weer een jaar de gemeente in. Komen ze na dat jaar, dus dan hebben ze er twee jaar op zitten, ook weer terug voor een drieweekse eindevaluatie. Is het allemaal goed? Dan uh, kunnen ze bevestigd worden tot predikant. Ja. Nou, en bij die, dat instituut wat die cursussen verzorgt, ben ik, uh, ben ik bij betrokken. Ja. Ik ben uitgezonden, uh, of, uh, ja, wij, ook mijn vrouw en ik, uh, met onze kinderen uitgezonden namens de geformeerde Zendingsbond. Kijk eens aan, en je zit daar in wat voor kerken? Dat zijn. Zijn dat de grote kerken, de grote protestantse kerk van, in, uh, sorry, van Indonesië? Ja, ik, ik werk bij de, de Gretja Toraja, de Toraja-kerk. Nou, de GZB heeft al uh, bijna 100 jaar een, uh, een band met de Toraja-bevolking. De eerste uh, zendering van de GZB werd uitgezonden in 1913 naar Toraja-land. Dus sinds die tijd is er eigenlijk... Uh, nou, toen is daar ook uh, geëvangeliseerd zending bedreven... Er is in de jaren 40 is er eigenlijk de zelfstandige Toraja kerk uit ontstaan. Uh, nou, sinds die tijd heeft eigenlijk sinds 1913 heeft de GCB al uh, relaties dus met torakja land. zijn er voortdurend vanuit Nederland mensen uitgezonden. Ja toch vooral denk ik, uh, nee niet alleen predikanten, ook uh, ook doktoren, verpleegkundigen. De zending heeft hier gezorgd voor een ziekenhuisje, in erandtepaal waar wij wonen van de Toraja kerk, hm. uh, voor onderwijs is er gezorgd. Dus eigenlijk, ja, er is een hele goede band uh, ja. tussen Nederland en de Toraja's. En even voor mijn begrip, hoe, hoe groot is die kerk daar dan? Als je jij, als jij echt zelfs een Theologisch Instituut hebt met studenten... die uh, meerdere ja. weken uh, intern gaan en daarna nog eens twee jaar op stage... dan is er dus wel wat voor ze te doen. Ja, zijn, ik denk dat de, de kerk ongeveer 500.000 leden heeft. Nou, die zijn verdeeld over zo'n duizend gemeenten... Dus dat zijn, er zijn kleine gemeenten van uh, nou, 20, 30 leden. Er zijn ook, uh, zoals iedereen in te bouw, er zijn een enorme uh, grote gemeenten van, uh, ik denk iets van 5000 leden. Bij elkaar ongeveer uh, 1000 gemeenten, 500.000 leden. En er zijn zo'n 500 dienstdoende predikanten. Nou, elk jaar gaan er predikanten met pensioen of emeritaat. Dus dan dat van bovenaf verdwijnen eh, predikanten en van onderop, van onderaf wordt het weer aangevuld met uh, studenten die predikant willen worden. Dus okay. het, net als in Nederland het, het, het wisselt, het roleert. Ja. Nou jongen, uh, dat, dat klinkt in ieder geval, dat hebben we een beetje in beeld. Dat klinkt als een stevige club bij zit. Ik ga heel even naar Nico. Nico, jij zit in Nepal. Uh -huh. En uh, jullie werken voor de United Mission to Nepal. Wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, United Mission to Nepal is een, uh, een van oorsprong een samenwerkingsverband van verschillende uh, zendingsorganisaties die in de jaren 50 en ook daarvoor al uh, het doel hadden om uh, Nepal zeg maar binnen te gaan, maar omdat Nepal tot dan toe uh, een gesloten land was, uh, kon dat niet. Mm -hmm. En uh, ze hebben in die tijd uh, hebben ze samenwerking gezocht en hebben ze uh, uiteindelijk in 1951 uh, toestemming gekregen om uh, ...in Nepal binnen te komen om te hier te gaan werken. En uh, ze zijn toen begonnen met het bouwen van uh, een aantal ziekenhuizen. Ja. Uh, er zijn verschillende scholen gebouwd... ...en later kwamen ook allerlei uh, waterkrachtprojecten. Uh, uh, uh, daar zijn we mee bezig geweest. En uh, dat is zeg maar een, een christelijke ontwikkelingsorganisatie... ...die is voortgekomen uit een samenwerkingsverband... ...van verschillende zendingsorganisaties in de ja. jaren 50. Maar als ik het begrijp, is het heel praktisch wat jullie doen... Dus ziekenhuizen ja. bouwen, waterkracht, scholen? Ja, dat was uh, ook wat Nepal uh, nodig had. Uh, dus we zijn heel praktisch bezig geweest. En uh, dat heeft uh, ja, heel veel uh, vruchten afgeworpen. Er zijn verschillende goed functionerende ziekenhuizen en, en scholen. Ja. Uh, een leuk voorbeeld is dat uh, de huidige minister-president van, van Nepal, die uh, onlangs is uh, gekozen... Uh, op een school heeft gezeten die uh, ooit is opgericht door de uh, United Mission to Nepal. Ja. En toen hij vorige maand op bezoek ging in New York... voor de vergadering van de Verenigde Naties... is hij ook uh, op bezoek geweest bij zijn uh, leraren van toen hij uh, op, op die school zat. Die uh, kwamen dus uit Amerika, die waren weer terug. Die waren al, zijn al behoorlijk oud, maar die heeft hij ja. opgezocht om ze te bedanken en met ze te praten. Zo. So. Hey, maar dat betekent ook wel wat voor het werk wat jullie doen. Dat wordt, dat wordt ook wel echt ondersteund vanuit Nepal dus. Ja, de United Mission to Nepal heeft een hele goede naam in Nepal. Uh, vanwege die lange geschiedenis. En uh, dat, ja, dat helpt altijd. Want mensen kunnen altijd, als je zegt ik werk voor UMN, Dan uh, moet je soms uitleggen dat je niet voor de U.N. werkt. De Verenigde Naties. Dus ja. vers enige uitleg. Maar als je zegt... De United Mission to Nepal, dan kent iedereen, bijna iedereen kent uh, die organisatie. Of die heeft van een familielid die naar het ziekenhuis is geweest. Of die ergens op school heeft gezeten. Of die iets anders uh, met UMN heeft, zeg maar. Ja, en, um, en, en het dagelijks werk van jullie, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, UMN heeft een paar jaar geleden een uh, verandering ondergaan. Uh, net als veel andere internationale uh, ontwikkelingsorganisaties in Nepal in dat... We zijn overgestapt van zeg maar wat we noemen directe implementatie. Dus zelf projecten uitvoeren naar vooral uh, capaciteitsversterkend uh, werk. Mm -hmm. uh, dus ons dagelijks werk nu bestaat vooral uit het ondersteunen van lokale organisaties in verschillende delen van Nepal. Die daar uh, diverse uh, onderwijs, gezondheids- en uh, kleinschalige bedrijvigheidsprojecten hebben opgezet. Oké, okay. dus dat is een, een, een, een. je bent een beetje meer in de managerende controlerende rol? Dat en ja, we ondersteunen... Dus we, ja, ...dat capaciteit capaciteitsversterking... ...dus we ondersteunen die organisaties... ...om als organisatie goed te functioneren... ...en oh. ook om uh, goede plannen op te zetten... En, ...en uit te voeren. Met uiteindelijk de hoop dat... ...dat de, de, de organisatie overbodig wordt? Nou, dat, uh, wij zouden uiteindelijk... ...overbodig moeten worden... ...maar dat uh, vooral die lokale organisaties... Hmm. ...dat die uh, een rol kunnen blijven spelen... Uh, op een of andere manier. Uh, ook als zeg maar, het project. wat we met hen samen opzetten. Uh, officieel afgelopen is. Oké. Okay. Ik ga wel heel even terug naar Gert. want Gert, jij bent. Uh, je bent alweer op bezoek geweest. bij die interne opleiding. maar uh, ik heb begrepen dat je echt net terug bent uit Nederland. Ja, dat klopt. Uh, we zijn in uh, 2009 zijn we vertrokken vanuit Nederland. en. Een soort of, oh, regel of goede afstand met de GCB dat we na twee jaar buitenland ja. twee maanden ongeveer twee maanden terug mogen met verlof. Nou dan, nu zijn we dus uh, net terug. Uh, dus dat was ons eerste verlof. Uh, we zijn uh, afgelopen weekend weer uh, teruggekomen hier Rond de pauw. Uh, ja. en, en hoe was het? Dus het, is wel, uh, nee, het was heel fijn om in Nederland te zijn, om uh, onze ouders uh, weer te ontmoeten, familie, vrienden. Uh, nou, dus de, de GCB heeft het uh, principe. Uh, ...dat een zendingswerker wordt gesteund door, een, uh, door ook een aantal gemeenten mm -hmm. in Nederland. Het zijn vooral uh, PKN-gemeenten. Nou, dat betekent ook als je met verlof bent, dat je ook die, die dat heet dan deelgenotengemeenten. Gemeenten zijn deelgenoot van jou, die voelen zich uh, betrokken bij, uh, bij, bij, bij zeg maar, het, het zendingswerk, uh, in dit geval hier in Indonesië. Mm -hmm. Nou, ben je met verlof in Nederland, dan is het ook de bedoeling dat we uh, de gemeenten bezoeken... Uh, daar iets vertellen of laten zien van ons leven, van ons werk, uh, ja, wat we hier allemaal doen. Uh, dus dat hebben we ook gedaan. We zijn als gezin bij, op zondag bij een aantal gemeenten geweest. Uh, ging het voor in een soort zendingsdienst. Nou, na de dienst was een koffie drinken met de gemeente. We lieten uh, via de Bieber wat, uh, wat foto's zien uh, over het, nou ja, mijn werk bij het Theologische Instituut. Uh, Elisabeth, mijn vrouw, is betrokken bij een kindertenhuis hier vlak in de buurt. Uh, nou, daar hebben we ook wat, uh, wat foto's van laten zien, iets over verteld. Uh, dan voor de kinderen. We hebben de oudste twee kinderen zitten hier op school. Dus het is ook leuk om daar wat van te laten zien ja. uh, in Nederland. Uh, aan de kinderen daar binnen de kerk. Of we zijn ook op een paar scholen geweest. Iets te laten zien. Dus we het was allemaal uh, een drukke tijd, maar wel een hele gezellige tijd. Ook. Ja. En, en, en leeft het ook nog in die gemeente waar je dan komt? Ja, Elisabeth en ik eh, vonden het, eh, vond het allebei verrassend. Hoe, uh, hoe, zo, sorry, hoe hartelijk we ontvangen werden in onze deelgenoten gemeenten. Het waren. Uh, er zaten een paar bekende gemeenten voor ons bij, onder andere de gemeente waar we ook in Nederland toe, toen de predikant was gewerkt hadden. Mm -hmm. Maar er zaten ook gemeenten bij die, nou ja, die, die we eigenlijk niet kenden, alleen via dan, uh, contact via de mail of via de post. Maar het viel ons op hoe hartelijk we overal ontvangen werden en ook hoe geïnteresseerd uh, de mensen waren om uh, nou, iets te horen, iets, iets te zien van ons werk hier. Uh. Mm -hmm. uh, ja, na de zondagse diensten bleven, vonden wij toch heel veel mensen, ouderen en jongeren, ook uh, dienst uh, koffie drinken, kijken, vragen stellen. We hadden door de week een paar gemeenteavonden. Uh, nou, dat is toch vaak moeilijk om uh, ja, <laughs> mensen daarvoor te krijgen. Maar ja. uh, er waren een paar avonden, dat was de belangstelling wat minder, maar ook een paar uh, avonden of zo, een middag, waar gewoon heel veel mensen waren. Ja. Dus het, het heeft ons ontzettend uh, gestimuleerd weer. Als je dan terugkomt in Indonesië, wat is dan het, uh, het eerste wat je, nou ja, wat je dan ook weer een beetje rauw op het dak valt? Uh, tot nu toe viel ons nog ni niks rauw op het dak. Oh, heerlijk. Uh, wat ons opviel toen we in, uh, twee maanden geleden naar Nederland gingen, uh, was het eerste hoe schoon Nederland mm. is. Yeah. Uh, kijk, hier, hier in Indonesië is toch, uh, nou ja, dat komt denk ik ook door het klimaat, die wat stoffiger, wat rommeliger, wat open riolen hebben we hier... Uh, terwijl in Nederland uh, oh, toch ja, minder goede wegen dan in Nederland mm -hmm. dus toen we in Nederland vanaf Schiphol naar onze uh, plek waar we die twee maanden gingen wonen in Rijs in het oostenland reden nou, een van onze kinderen zei voortdurend hey papa asfalt hier asfalt hier, gewoon <laughs> een gladde weg dus we zoekden over die A1 uh, wat ons nu weer opviel uh, toen we de weekend terugkwamen toch ook weer, wel weer de vriendelijkheid van de mensen ook in Indonesië uh, Slamadatang hartelijk welkom jullie zijn weer terug in Indonesië uh, op het postkantoor werden we hartelijk begroet. Op de bank. Ik ging vanmorgen weer naar uh, het instituut. Ook daar collega's weer. Hé, hey, fijn dat je er bent. Uh, ook de buren, de buurkinderen. Dus dat was ontzettend hartelijk, uh, hartelijk welkom. Okay. Uh, maar goed, dat is toch wel deze indruk, of onze indruk van de afgelopen twee jaar hoor. Mensen uh, zijn ontzettend vriendelijk hier. Uh, okay. Ook belangstellend, altijd in voor een praatje. Terwijl we. Nou ja, we zijn toch wel wat andere huidskleur. Dus ik, ik denk dat we in Nederland. eerst wat. Nou, misschien argewaardig of terughoudend zijn. Maar ik ja, tot nu toe uh, hebben we alleen uh, eigenlijk nog mijn hartelijkheid ontvangen hier. Oh, wat fijn. Ik ga weer even naar Nico. Ja, echt uh, gewoon uh, heel, heel, heel, heel plezierig binnenkomen weer. Ja. Na die twee maanden verlof. Nico, ik ga weer even naar jou, want jij zit in Nepal. En um, uh, jullie hebben net verkiezingen gehad, hè? Uh, nou, de verkiezingen, ja... Uh... Er is een tijdje geleden zijn er verkiezingen geweest, maar ja. dat was in het parlement van een nieuwe minister-president. Ja. Dus Nepal functioneert al een, een behoorlijke tijd met uh, eigenlijk een, uh, ja, wat zal ik zeggen, een uh, losvaste regering. Het is semi-permanent, uh, omdat de huidige regering, het huidige parlement eigenlijk als taak heeft om een nieuwe grondwet uh, te schrijven. Ja. En zodra die uh, is geschreven, dan komen er zeg maar, landelijke nieuwe verkiezingen voor een, een nieuwe... Uh, nee, zeg maar, ...vergelijkbaar bij Nederland Eerste en Tweede Kamer. Uh, nu zitten we nog steeds in die fase dat uh, de pol verschillende politieke partijen onderling proberen uit te vechten... ...wie zeg maar, de meeste macht heeft, wie de meeste invloed kan uitoefenen. En, uh, ja, dat zijn telkens uh, allerlei politieke spelletjes die uh, ja, ervoor zorgen dat een minister-president... Uh, ...via allerlei achterkamerpolitiek... Uh, uh, wordt gekozen, maar dan later worden de overeenkomsten die dan in die achterkamertjes zijn gesloten weer herroepen. En dan wordt het vertrouwen in die minister-president weer opgezegd. Dan moet hij aftreden, moet er weer een nieuwe verkiezing komen. Dus in die fase zitten we nu een beetje. Maar dat betekent dus om... dat jullie ook als wisseling van de wacht hebben daar. Ja, er zijn in de afgelopen jaren, denk ik, uh, afgelopen twee jaar, drie of vier. Uh, verschillende minister-presidenten geweest, allemaal tijdelijk, uh -huh. maar we hebben goede hoop dat de huidige uh, ja in staat zal zijn om uh, zeg maar het wat zoals we het hier zeggen het, het vredesproces tot een logisch einde te brengen. Dat is de nepalese formulering. Dus dat houdt in dat die grondwet er daadwerkelijk gaat komen en dat er een uh, oplossing wordt gevonden voor de verschillende de talloze maoïstische rebellen die nu nog steeds in verschillende kampen over het hele land zitten. Ja. Eigenlijk in afwachting tot ze of kunnen integreren in de maatschappij... of kunnen integreren met het Nepalese leger. En uh, ja, de huidige minister-president is een, iemand die bij alle partijen goed bekend staat... Huh. En waarvan de ja, goede hoop is dat hij in staat zal zijn om, uh, nou, om dat proces af te ronden. Maar is hij dan niet zelf lid van een van die Maoïstische groepen? Dat is zo, uh, maar hij heeft... Uh, in 2008 zijn er dus uh, voor het eerst in lange tijd weer democratische verkiezingen geweest. Toen was ook de burgeroorlog afgelopen. Toen zijn de Maoïsten aan de macht gekomen. Toen was de huidige minister-president toen uh, minister van Financiën. Hmm. En die heeft dusdanig uh, goede maatregelen uitgevoerd... dat hij toch bij heel veel mensen uh, heel veel goed wil heeft ge gekweekt. Ook al kwam hij uh, dus uh, lid van de Maoïstische partij. Kijk aan dus. Dat is wel belangrijk. En nu, nu heb ik begrepen dat hij uh, op, naar India toe is gegaan. Ja, ja het, En dat nee, was nodig? Dat is nodig uh, om de band met uh, de grote broer, uh, of een van de twee grote broers, uh, te onderhouden. Nee, China is de andere. Mm -hmm. uh, de Maoïsten liggen qua ideologie wat beter met, met China. Uh, dus India bekijkt uh, deze partij vaak met wat, wat argwaan. Mm -hmm. Vooral ook omdat in India zelf. Uh, Maoisten af en toe voor problemen zorgen in bepaalde gebieden. Um, dus vanuit dat oogpunt om die relatie te, op te onderhouden... was het uh, goed om, uh, om dat hij uh, India bezocht. En uh, ook omdat er allerlei praktische dingen waren om te bespreken. Allerlei handelsdingen vooral. Oké, okay, dus er, er, er moest echt wel weer even wat betrekkingen worden aangehaald. Ja, en hij was ook nog niet uh, sinds dat hij was gekozen op bezoek geweest. Dus dat was ook uh, een andere reden om... Uh, heeft gaan buurt. Ja, want, want hoe belangrijk is uh, uh, India voor uh, Nepal? Nou, van cruciaal belang. Uh, India, vooral de heel veel van de dingen die wij hier kopen kunnen krijgen, zeg maar, die komen uit, uh, uit India. Mm -hmm. uh, en, en heel belangrijk is het punt is de, de olie, alle benzine. Uh, kerosine en alle brandstof komt vanuit India. Uh, Nepal binnen, omdat Nepal zelf geen, uh, geen olievoorraden uh, heeft. Oké, okay, dus in die zin was het uh, was het wel van. W waren de relaties verstoord? Uh, nee, niet echt verstoord. Ze zijn op zich uh, goed, maar af en toe zijn er wat uh, schermutselingen. Uh... En die moeten dan weer worden rechtgetrokken. Nu ja. was het niet echt dat er iets aan de hand was wat rechtgetrokken moest worden. Maar het was meer in het uh, versterken van de onderlinge band. En het uh, bespreken van een aantal economische uh, verdragen die ze wilden afsluiten. Oké. Okay. Uh, ik ga weer heel even naar, uh, naar Indonesië, naar Gert. Gert, uh, wat ben jij de komende tijd uh, van plan in, uh, in Indonesië? Hey, ik... Niet nog te blijven. Ah, Gert, jij nog te blijven. Nee, nou, wat, wat ik net al zei, er is nu een, uh, ik ben uh, tot en met december, uh, is er een cursus, dus voor uh, de, de beginnende, uh, voor de stage lopen. Ja. Yeah. Uh, uh, nou, dat zijn gewoon hele lange dagen, uh, beginnen we om, uh, ja, officieel rond uh, om zes uur, tot s'avonds negen uur. Ja. Yeah. Gaat ook in de weekenden door, dus zij hebben gewoon onze handen vol, ja. Uh, yeah. En in, even kijken, in februari, maart zijn er ook weer de tussenevaluaties. Nou, daarnaast uh, bezoek ik ook uh, predikanten op hun werkplek... om gewoon een beeld te krijgen van het functioneren van predikanten. Het is voor mij ook een goede oefening voor de, voor de, voor de, voor de taal, voor de Indonesische taal... ook ja. om de cultuur te leren kennen. De raka-cultuur heeft toch hele eigen, ja, eigen kenmerken dus ook een van de dingen waarom ik uh, door de GZB uitgezonden ben of waarom de Toratja kerk gevraagd heeft uh, aan de GZB van zet iemand uit dat we willen ook nadenken over de verhouding tussen uh, evangelie en cultuur of hier dan evangelie en adat adat zijn de, de hele sterke tradities uh, die hier toch aanwezig zijn rond dode vereering, vooroude voorouderverering nou, daarom bezoek ik ook uh, de, de, ja, de, de collega's, gemeente op een plek om nou, daarover te horen. Hoe kijk je daar tegenaan? Uh, ik ben ook zo begonnen dit voorjaar met te, te, te preken. Zelf voortgaan in diensten. Maar nou, dat vraagt toch ook nog wel wat tijd om preken voor te bereiden in het Indonesisch om een dienst voor te bereiden. Ja. Dus wat dat betreft. Uh, Nee, ga ja, komende maanden Maar, maar er gewoon Gert, werk te doen. Uh. Gert, even, want jij bent, net, je bent echt net terug, uh, dus ik heb niet het idee dat jij direct door een hele stapel krant heen bent gegaan daar. Maar hoe, hoe, hoe is het in, in Indonesië? Is daar op dit moment nieuws van de dag? Uh, ik heb vannacht alle kranten natuurlijk gelezen, omdat jij zou bellen vanmorgen. Ha. Dus uh, Ja. <laughs> Nee, maar, uh, dat zou ik eerlijk gezegd zo niet weten. Wat ik wel uh, gewoon voel en ook uh, hoor van collega's. Uh, uh, het leest wel hoe, hoe, hoe zal het gaan met Indonesië. Uh, kijk, er is een. Uh, ik denk dat het gros van de bevolking uh, toch. Uh, of ja, geniet is misschien niet, niet een goede woord, maar. Uh, Oké, okay, hoopt dat de democratie zich verder zal ontwikkelen. Dat ja. Indonesië een. Zeg maar ...een samenleving zal blijven waar uh, verschillende bevolkingsgroepen... ...ook verschillende godsdiensten een gelijkwaardige plaats naast elkaar houden. Tegelijkertijd is er de spanning dat er toch ook... Uh, ...ik denk een toenemend aantal toch wat radicale groeperingen zijn... ...die zeggen eigenlijk, ja, Indonesië moet een, toch een, een islamitische staat worden. Maar nou, dat geeft, ik denk, toch gedurende ja, het hele jaar door toch wel wat, wat, wat spanning ook... ...ook binnen de bevolking, maar ook in de politiek. Uh, dat is toch een beetje wat ik voel uit het dagelijks leven... Hm. Maar voor jullie, als jij bent dan die predikanten aan het opleiden. Zijn dat nou dingen waar jullie mee bezig zijn? Want jij, jij zegt zelf, van, nou, we, we stoeien met, met, met hoe we met die, die, die specifieke culturen vorm moeten geven. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat die religieuze spanningen... toch in zo'n theologieopleiding ook wel onderwerp van gesprek zijn? Ja, ik, uh, ik, het is hier denk ik, uh, die, die verhouding uh, christendom-islam is denk ik... Uh, tot nu toe ja, wat minder nadrukkelijk in beeld bij het instituut. Ik denk wel dat het uh, zal veranderen. Uh, het heeft, denk ik, te maken... Wij leven in Toradjaland, maar Toradjaland is een soort... vind ik toch wel christelijke enclave binnen Indonesië. Hmm. Voor, voor geheel Indonesië is, uh, ik denk, bijna 90% van de bevolking is uh, moslim. Yeah. Ongeveer 8% christen. Nou, ik denk, binnen Toradjaland is het misschien wel 70 of 80 procent van de bevolking... is uh, lid van de Toraja-kerk. Oh. Van een andere kerk, Pinksterkerk. Dus uh, zeg maar, we lijken christelijk geloof. En rond de 10, 15 procent is moslim. Dus het is hier binnen het Toraja-land wat, wat minder uh, speelt het. Maar er zijn ook Toraja-kerken in Makassar of in Jakarta... of in andere gedeelten van Indonesië. En de studenten of de, de predikanten daarvan zeggen van... ja, we moeten daar wel in getraind worden. Want voor ons is de situatie soms heel moeilijk ja. om echt kerk te zijn... binnen een. Uh, Binnen een samenleving. En, en, en nou, wat, zijn schuif, in... tegen, wat zijn er dingen waar ze tegenaan lopen? Um, soms heel praktisch. Uh, men wil... Uh, de kerk groeit in Indonesië. Men wil een kerk verbouwen of uitbreiden. Er zijn vergunningen voor nodig. Uh, nou, de overheid is soms uh, laks in het geven van vergunningen. Of er zijn groepen die het geven van vergunningen... Tegenwerken, die de overheid. Maar dat gaat dus over, over praktische, de, praktische bezwaren waar ze tegen aanlopen, omdat de cultuur niet echt meewerkt met ze. Ja, maar dat zijn dan denk ik ook wel weer, of het uh, praktische, wel, wel denk ik ideologisch gekleurde bezwaren. Dat, uh, kijk, vaak is het zo, een buurt moet het ermee eens zijn als een uh, kerk of een moskee wordt verbouwd. Nou, mm -hmm. voor een moskee is het vaak geen probleem. Maar bij een kerk maakt een buurt nog wel vaak bezwaar. Okay. Of dat echt uit de buurt voortkomt, of dat het. Uh, hoe moet ik zeggen, aangezwengeld wordt door uh, toch wel radicale of fundamentalistische groeperingen. Goed, dat, dat, ik denk zelf het laatste, maar daar ben ik ook wat voorzichtig in. Ja, ja. Maar dat maakt het niet gemakkelijk. Of er zijn trijterijen of pesterijen, of worden kerken in brand gestoken. Zo. Dat kennen we hier in Torakjeland niet zo, maar in andere delen op Java is het veel moeilijker om kerk te zijn. Ja. Dus dan ben je dan als genootschap wel mee bezig met elkaar? Ja, en gisteren zei een van de collega's hier. Er is nou uh, volgende week, die nodigde me eigenlijk uit. Die zei volgende week is een, een soort een themadag of studiedag over onze uh, verhouding Christen om islam. Want ook in toch in Tana merken we dat onze jongeren, met name gericht op jongeren, niet voldoende duidelijk kunnen maken waarom ze Christen zijn. Uh, er zijn toch een aantal jongeren die gaan ook over tot de islam. Soms door een huwelijk met een uh, islamitische partner. Ja. Uh, en hij zei we moeten onze jongeren. Misschien is het hier zo van wel sprekend om naar christen te zijn, maar komen ze in andere delen van Indonesië... dan staan ze soms met de mond vol tanden. Van, hé, waarom ben ik eigenlijk christen? Wat is het? Misschien zijn er overeenkomsten tussen Islam ja. en Christendom. Er zijn ga... ook grote verschillen. Daar moeten ze in trainen? Om dat goed te kunnen verwoorden. Gert, ik ga dat even... Gaat meer hier. Ja, ik begrijp het. Gert, ik wil nog heel even kort naar Nico. Want Nico, ik heb... we hebben nog een korte minuut. Ik heb begrepen dat jij nog een mooi feest voor de deur hebt staan. Ja, daar zitten we nu midden in. Het heet het uh, Tiha festival of uh, het Bipavali-festival. Wat ja. volgens mij ook in, in Nederland wordt uh, gevierd door de Hindoes. En daar zitten we nu midden in. Vandaag zijn we bij de tweede dag. Dus vandaag worden de, de honden vereerd. Die hebben, oh. krijgen een mooie krans om en een, een tika op hun voorhoofd en lekker eten. En uh, morgen zijn de koeien aan de buurt. En uh, vrijdag wordt het afgesloten met uh, dat de broers van hun zus ook zo'n uh, zo rode stip op hun voorhoofd krijgen. Kijk eens aan. En, uh, en er is heel veel licht. Het lijkt een beetje qua uiterlijk op, op, op kerst, zeg maar. Je hebt hier geen kerstboom, maar wel alle huizen zijn versierd met okay, mooie Nico, lichtjes. Nico, we, gaan, we moeten eruit gaan. Ik wil jullie altijd ontzettend bedanken voor jullie bijdrage. En uh, wens jullie veel sterkte bij het werk wat jullie doen. En ik wens alle luisteraars nog een heerlijke dag die uh, met de Nacht opheen is begonnen. En we gaan naar het journaal luisteren.